8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. Geen piraterij, maar vandalisme. Maar wat schieten de Greenpeace-activisten daarmee op? En het blijven rare jongens, die Romeinen. Ook in het nieuwe album. Is nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Door de bijwerkingen van het medicijn Diane 35... zijn mogelijk 27 Nederlandse vrouwen overleden. Een van de bijwerkingen was trombose. Dat zegt Lareb, het instituut waar alle bijwerkingen van medicijnen... gemeld moeten worden, vanavond in het televisieprogramma Zembla. De pil is niet per se de directe doodsoorzaak... zegt Agnes Kant, directeur van Lareb. Je kunt wel degelijk zeggen, uh, een deel van deze vrouwen... Misschien wel een groot deel van deze vrouw had die trombose niet gehad... als ze deze pil niet gebruikt had. Diana 35 is een middel tegen acne, maar werd ook gebruikt als anticonceptiepil. Tot nu toe werden 18 sterfgevallen in verband gebracht met de pil. Alle sterfgevallen kwamen pas aan het licht na media-aandacht. Het is heel opmerkelijk dat het inderdaad pas nadat het in de media kwam... die meldingen bij ons binnenkwamen. En ik zal u eerlijk zeggen, we hadden ze liever eerder gehad. Artsen en apothekers zijn wettelijk verplicht ernstige bijwerkingen te melden... en dat gebeurde dus nauwelijks.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 Het kabinet is van plan om de wet normering topinkomens aan te scherpen. Werknemers in de publieke en semi-publieke sector... mogen vanaf 2017 niet meer verdienen dan een ministersalaris, 144.000 euro. Nu verdient ruim de helft van de luchtverkeersleiders meer.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 Greenpeace zegt dat daar nog steeds zware straffen voor staan. Maar correspondent David Jan Godva verwacht niet... dat de maximale straf zal worden opgelegd. Bijvoorbeeld de twee leden van Pussy Riot. Die twee meiden, die, die hebben twee jaar gekregen... ook vanwege vandalisme, twee jaar strafkamp. Ik denk zelfs dat dat een beetje te hoog zal zijn... voor de, de, de opvarenden van de Arctic Sunrise. Ik denk dat die er genadiger van af zullen komen... minder dan twee jaar, misschien zelfs met een voorwaardelijke straf... of een boete. De dertig opvarenden, onder wie twee Nederlanders zitten... allemaal maand in een Russische cel. Voor de kust van Kastrikum was gisteravond opnieuw een lichte aardbeving. Die had een kracht van 2,0 op de schaal van Richter. Dinsdagavond was er langs de Noord-Hollandse kust ook een aardbeving. Die was wat zwaarder. Het KNMI denkt dat de schokken te maken hebben met gaswinning. Bij een busongeluk in Thailand zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. De touringcar met boeddhisten kwam terug van een bezoek aan een tempel... toen de chauffeur de macht over het stuur verloor. De bus raakte van de weg en viel 30 meter naar beneden in een ravijn. De chauffeur overleefde het ongeluk. Hij wordt door de thaise autoriteiten aangeklaagd... voor dood door roekeloos rijgedrag.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 Tot nu toe was het eh, relatief rustig in de Hollandse ochtendspits. Dennis mooi. hoe is dat nu? Ja, dat is ook nu nog het geval. Al staan er wel eh, twee keer zoveel files als een half uurtje geleden. 16 dus. Maar voordat ik eh, even de, de plekken eruit pik... waar je de, de meeste vertragingen oploopt... wil ik even waarschuwen voor mist. In het hm. westen van Brabant komen nu mistbanken voor. Is dat niet een beetje laat? Ja... <laughs> Maar nou, meestal uh, is dat uh, pas in, bij het ochtendgloren... heb ik mij uh, laten vertellen door een, uh, door een meerman. Dat nou. het dan dikker wordt. Tenminste. Ah, okay. Nou goed, westen okay. van Brabant, dus daar moet je opletten. Um, op de ringweg van Amsterdam, de A10 Noord richting de A10 Oost, staat tussen de afrit voor Volendam en Zeeburg. 4 kilometer file door een ongeluk. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, tussen de afrit Beek en Zevenaar, 5 kilometer door een ongeluk. Ook daar, maar de weg is weer vrij. En in Groningen staat het vast op de N7 in de richting van Heerenveen, tussen het knooppunt Euvelgunnen en Euroborg is de weg afgesloten. Er is een ongeluk gebeurd en de weg blijft voorlopig dicht. In ieder geval de hele ochtendspits. En de N57 richting Rotterdam, daar zorgen de werkzaamheden weer voor vertraging. Tussen Hellevoetsluis en Briele staat nu 4 kilometer. Dennis, dankjewel en tot straks. Zo dadelijk de PVV, Louis Bontes, nieuwe Asterix en Piraterij. Blijf luisteren.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 Het NOS Radio 1 journaal Lara Rensen en Marcel Ooster. De helden van Welleer zijn helemaal terug. Rix, Asterix. En Lucy Obelix. En de là is Idefix. De striphelden beleven een nieuw avontuur. Ik heb het album nog niet gelezen, maar ze moeten over zee naar Schotland. En dan zit het erin dat ze stuiten op piraten. MUZIEK maar niet van Greenpeace, want vandalisme is nu de aanklacht tegen de activisten van Greenpeace die in Moermansk worden vastgehouden. De beschuldiging van piraterij heeft Rusland inmiddels laten vallen. Volgens correspondent David Jan Godfroy wilde de onderzoeksrechter met de hoge aanklacht vooral afschrikken. Die moesten actiegroepen die in, in Rusland iets willen... Hè, bijvoorbeeld rond de Olympische Spelen in Sochi februari volgend jaar... Nou, die, die moesten verteld worden, doe het maar niet... want er hangt je jaren en jaren van gevangenisstraf boven het hoofd. En dat doel is nu wel bereikt, denk ik. Ja, ik denk dat de meeste actiegroepen die iets van plan waren... Ja, dat die zich wel twee keer zullen bedenken... voordat ze iets gaan doen in Rusland. En dus kan die aanklacht worden verzacht... want uh, Rusland wil helemaal niet 15 jaar de maximumstraf voor, uh, voor piraterij... met een groep activisten worden opgeschreven. Want het komt ze natuurlijk straks steeds op kritiek te staan, op demonstraties, op diplomatiek protest... en dat hebben ze er nou ook weer niet voor over. We gaan erover doorpraten met hoogleraar internationaal strafrecht... Geert-Jan Knoops. Meneer Knoops, goedemorgen. Goedemorgen. Greenpeace reageert bepaald niet opgelucht... vindt het nog steeds een belachelijke aanklacht... maar is dit eigenlijk toch goed nieuws voor ze? Ja, je moet denk ik, bedenken dat op die aanklacht voor piraterij maximaal 15 jaar staat... en op uh, hooliganisme, want dat is dan de aanklacht nu, staat maximaal 7 jaar. Dus daarmee is die maximale strafeis met uh, uh, de helft gereduceerd. En dat, dat heeft uh, twee consequenties. Op de eerste plaats is de kans dat uh, deze mensen op Borg vrij zouden kunnen komen... Toegenomen. Dat is eerder geprobeerd afgewezen, maar dat kunnen de Russische advocaten nu op grond van deze verzwakte aanklacht zeker opnieuw gaan aanvragen. Maar belangrijker nog is denk ik dat uh, de kans dat Nederland de procedure bij het c tribunaal in Hamburg zal winnen is gestegen. Want daar was het verweer van Rusland tot dusver althans naar buiten dat men uh, gelegitimeerd zou zijn geweest om de Arctic Sunrise te enteren vanwege een piraterijverdenking. Het Zeerechtverdrag kent daar een uitzondering voor... om dan zonder toestemming van de vlaggenstaat het schip te betreden. Dus als nu dat Zeerecht-tribunaal inderdaad met deze vergrote kans... Nederland het gelijk stelt... dan werkt dat natuurlijk ook door naar die strafprocedure in Moermansk. Hm. Want heel recht... eventjes, meneer uh, ja. Knoops... enteren doe je niet als er sprake is van enkel vandalisme. Nee, dat is niet toegestaan. Daar, daar ziet het zeerechtverdrag uh, uh, uh, niet op, heeft daar geen uitzondering voor uh, opgenomen in de, in de tekst. Uh, los daarvan uh, zijn toch de aanwijzingen dat Rusland ook op andere wijze dat zeerechtverdrag heeft geschonden door bijvoorbeeld een veiligheidszone van 3 Nautische mijl om de platform uit te roepen terwijl het verdrag uh, slechts toestaat dat het 500 meter mag zijn. Uh -huh. Er zijn dus meer redenen waarom Nederland bij het zeerrecht tribunal een grote kans verslagen heeft. Maar die kans is dus nu toegenomen doordat Rusland zelf die aanklacht heeft laten vallen... En daarmee het belangrijkste inhoudelijke verweer... dat men had kunnen voeren bij het zeerechttribunaal heeft laten vaarden. Maar... En nogmaals, dat kan dus doorwerken naar die strafprocedure uh, straks ja. in Roemansk. Maar meneer Knoop, dat weten Russische juristen toch ook wel? Snapt u, u deze beweging? Uh, ja. Uh... Overigens is het zo dat president Poetin zelf al vrij direct na dit incident heeft gezegd dat, wat hem betreft, dit geen piraterij was. Dus in die zin is het ook weer niet helemaal verwonderlijk dat uh, Rusland nu zelf tot de conclusie komt dat het natuurlijk volstrekt onhoudbaar was uh, dat hier sprake zou zijn van piraterij. Want op, in, in geen enkel opzicht voldoet deze zaak aan die internationale definitie van piraterij. Maar sterker in deze zaak is het zelfs de vraag of het wel hooliganisme is. Want. Um, er is natuurlijk hier geen sprake geweest van het uh, beschadigen of aanpassen van Russische staatseigendommen. Dus daar staat wel zeven jaar maximale gevangenisstraf op. Maar wat net ook in uw, uh, van uw, een van uw correspondenten zei, uh, bij uh, andere zaken in Rusland uh, zijn die straffen veel lager geweest. Uh, hier zou het nog wel eens zo kunnen zijn dat die rechter zegt, ja dan blijft over dat uh, deze mensen wederrechtelijk uh, een uh, uh, zeg maar, staatseigendommen zijn betreden zonder intentie om die te vernielen. Mm. Nou, wat moet je daar dan straks uh, opleggen? Is dat, is dat één jaar, is dat een half jaar uh, maar is het daarvoor nodig dat deze mensen in voorrest blijven? Gevoegd ja. bij het feit dat als Nederland nogmaals die procedure met succes weet te beëindigen bij het zeerrechtsridaal, uh, dan krijgt Rusland ook van die kant een tik op de vingers. Ja, en okay. dat kan zeker doorwerken. En u had het al over op borgtocht vrijkomen. Denkt u dat ze uiteindelijk definitief op vrije voeten zullen komen en dat dat snel zal gebeuren? Um, mijn, ik heb zelf ook zaken in Rusland uh, gedaan met Russische advocaten. Ik heb er wel enige ervaring mee. Ja. Uh, het is een heel moeilijk dan rechtssysteem. Daarom bellen we u ook. <laughs> ja, zeker. Een moeilijk rechtssysteem. Maar in dit geval, omdat er zulke grote internationale uh, aandacht voor deze zaak is... Uh, en ook, um, en dat verbaast mij wel, dat andere uh, Europese landen... van die ook onderdanen vastzitten, onder die 30. Uh, die zouden zich ook achter de actie van Nederland kunnen scharen bij het C-recht-tribunaal. Ik denk dat als die druk maar blijft bestaan, mm -hmm. uh, dat de kans groot is dat deze mensen toch sneller vrijkomen dan verwacht. En ik denk dat die verzwakking van die aanklacht uh, van piraterij naar hooligan is. Zeker uh, de deur opent voor die Russische advocaat... om nu opnieuw een serieuze poging te doen uh, tot vrijlating op borg. Uh, of dat binnen enkele weken uh, bekend zal zijn. Uh, dat is de vraag. Maar ze, ze kunnen theoretisch deze week nog dat verzoek doen. Ja, precies. Uh, en die rechters die kunnen daar snel op beslissen. Goed. Geert-Jan Knoops, hoogleraar internationaal strafrecht. Dank voor uw verhaal. Graag gedaan. We kwart over acht. We gaan naar Berlijn, want er is verontwaardiging in het kanselabt. Bondskanselier Merkel was not amused... Genervd, toen ze hoorde dat haar telefoon vermoedelijk is afgeluisterd door Amerikaanse veiligheidsdiensten. Offenbaar platst jetzt der Kanzlerin der Geduldsfaden op der lauschangriffe der US-geheimdienste. Die Regierung hat wohl Hinweise darauf, dass US-dienste das angeblich gesicherte Mobiltelefon der Kanzlerin geknackt haben. Ja, ze hebben dus ingebroken, afgeluisterd. Merkel pakte gisteravond meteen de telefoon, die ene, om opheldering te vragen aan de Amerikaanse president zelf. In diesem telefonaat had Angela ja, Merkel, zo heet het in de erklaring, Weiter, onmisverstandelijk haar misbilliging uitgedrukt. Sollte het tatsächlich tot deze aperactie gekomen zijn. Het scheen dat ze geen telefoonnummer hoefde in te typen. De Amerikaanse verklaring kwam ook meteen. Nee hoor, dat was niet serieus. Obama liet via zijn woordvoerder weten dat er geen sprake is van het afluisteren van gesprekken van Merkel. Niet op dit moment en in de toekomst ook niet. Ja, dus het gebeurt nu niet. Het gebeurt ook niet in de toekomst. Maar hoe zit dat met het verleden? Daar wordt weinig over gezegd. CDU, CSU, de partij van Merkel wil nog geen voelbarige conclusies trekken. Zojuist verklaarde de fractievoorzitter op de Duitse televisie... dat de Amerikanen wel een zware bewijslast hebben. Ja genau, diese Frage muss geklärt werden. Was ist mit der Vergangenheit? Es mag ja sein, dass es heute so ist und in Zukunft so sein wird. Nur ich glaube, diese Vorfälle haben eine politische Beweislastumkehr herbeigeführt. Jetzt müssen die Amerikaner wirklich überzeugend darlegen, was geschehen ist und was geschieht. Der Vertrauensvorschuss ist hier verbraucht. Wir erwarten jetzt wirklich eine genauere Aufklärung und auch schlüssige Beweise, was hier passiert. Und im Übrigen selbst, wenn die Amerikaner gar nicht abgehört hätten und das auch gar nicht zurzeit tun. Vertrouwen is wel opgebruikt, uh, volgens deze woordvoerder. Gaan we even doorpraten met de correspondent Tim de Wit nog in Berlijn, Tim. Want um, uh, ze willen opheldering. Maar hoe zeker is het nou dat inderdaad Merkel is afgeluisterd? Nou ja, concrete bewijzen zijn er nog niet, althans hebben we nog niet gehoord. Uh, de Duitse regering is er waarschijnlijk op gewezen... door redacteuren van het tijdschrift Der Spiegel... dat Merkels uh, mobiele telefoon werd afgeluisterd. En Der Spiegel heeft al lange tijd uh, nauwe banden met het netwerk... rond uh, klokkenluider Edward Snowden... Dus uit die hoek komt het waarschijnlijk, uh, daar komt het waarschijnlijk vandaan. Maar de aanwijzingen moeten wel heel sterk zijn. Want anders zou Merkel echt niet zomaar president Obama persoonlijk opbellen... om hem duidelijk te maken, duidelijk te maken dat ze hier niet van gediend is. Ja, dit is een aanval op het politieke hart van Duitsland... Uh, schreef de zuid Zeitung net op zijn website. Uh, de mobiele telefoon van de bondskanselier... veel dichterbij kun je niet komen. Ja, dat geeft wel aan hoe hoog de zaken hier worden opgenomen. Mm. Nou waren er waren eerder ook al onthullingen he, over afluisterpraktijken in Duitsland. Daar komt dit nu bovenop je geeft zelf al aan, dit is echt in het hart van, van de Duitse natie. Kunnen we nog verdere stappen van Merkel verwachten? Dat denk ik wel. Ja, hier is echt het laatste woord nog niet over gezegd in Duitsland. En ja, Sinds die eerste onthullingen, dat is een aantal maanden geleden... wordt Duitsland inderdaad ook voortdurend genoemd... in die verhalen die via Snowden naar buiten zijn gekomen. Dat ook hier veel internetverkeer wordt bekeken. Ook hier heel veel telefoontjes worden afgetapt. Nou, Merkel heeft Obama al eens gevraagd om opheldering om een onderzoek te doen, om uit te zoeken op welke schaal dit nou precies gebeurde. En Obama heeft altijd gezegd Amerika houdt zich keurig aan de regels. Uh, we proberen vooral mogelijke terroristen af te luisteren. En uh, heel pregnant uh, las ik, hij zei in juli nog eens over deze hele affaire in Duitsland. Als ik wil weten wat Angela Merkel denkt, dan bel ik wel met Angela Merkel. Hmm. Maar goed, uh, die reactie moeten we denk ik nu uh, wat minder serieus nemen. Ja, aan de ene kant heeft Duitsland namelijk nog altijd geen antwoorden van Amerika gekregen op de vragen van Merkel over die eerdere onthullingen. Ja, en Ten tweede wordt Merkel dus wellicht zelf nu afgeluisterd. Dus nee, die relatie tussen beide landen is er behoorlijk verstoord. En over die NSA-affaire is het laatste woord nog niet gezegd in nee. Duitsland. Wij gaan jou daar nog vaker over spreken, vermoed ik. Tim de Wit, dankjewel. Dan naar de verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis mooi. Er staan nu uh, 20 files, dat is een minder drukke spits. Uh, en dat is vanwege de herfstvakantie natuurlijk in het noorden en in het midden van het land. Dit zijn de bijzonderheden. Op de A4 richting Amsterdam staat bij Dorp 3 kilometer file. Er heeft even een kapotte auto gestaan, maar die is inmiddels weer weg. En een ongeluk op de A9 is zojuist gebeurd richting Alkmaar. Bij Badhoeven Dorp vier kilometer, een rechter ook is afgesloten. En in Groningen is de N7 richting Heerenveen voorlopig nog dicht uh, tussen Euvel. Gunnen. En de Euroborg. Uh, dat komt door een uh, ongeluk daar. En in de N57 richting Rotterdam. Daar staat tussen Hellevoetsluis en Brielle 4 kilometer. En dat is vanwege werkzaamheden. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10. En s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. O oh jee, de Galliërs zijn terug. Astrix en Obelix, striphelden beleven nieuwe avonturen. Astrix en de Pikten heet het album, nummer 35. Dat terwijl de tekstschrijver al jaren dood is... en de tekenaar niet meer tekent, maar nog wel zijn invloed uitoefent. Vanaf middernacht mocht het 35ste album verkocht worden, ik zei het al. Dat gebeurde ook onder meer in Stripwinkel in Leiden.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 Komende dinsdag, na het reces... is er in ieder geval weer een fractievergadering van de PVV. Tja, dat moet toch een heel apart moment worden. Dat je dan binnenloopt en zegt... Dag Geert, Louis Bontes. U hoorde het uh, verslag, de reconstructie van verslaggever Marcel Bril. Even naar Maino Remmers, want er waait een andere politieke wind... over het Brabantse platteland. Maino, vanochtend in Westerbeek. Bij uh, Jos Verstraten, melkveebedrijf, ja... Het is een beetje een cliché he, dat ze zeiden. Vroeger zat het CDA aan de macht op het provinciehuis in Den Bosch. Toen was de boerenlobby sterk. Toen kregen ze het allemaal voor elkaar. Het is inderdaad een cliché, maar het is wel veranderd. Er kwamen heel veel affaires. Van varkenspest tot Q-koorts. Maar er kwamen ook steeds meer burgers op het platteland wonen, zeggen de boeren. En nu, nu komt er dan... Een tijdelijke bouwstop en steeds strengere regels. Daar zijn die boeren het niet mee eens geschreven. 550 boze brieven. En die worden eerdaags bezorgd op de provincie Toren in Den Bosch. Ik loop in Westerbeek over het land. Ik zie de mist over het maisveld hangen. De kat ving net nog een muis. Oh. Zoon Lucas van 18 heeft het voer uitgereden... en gaat dadelijk naar school. Zal hij over een aantal jaren dit bedrijf overnemen...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 Het is half negen, we gaan naar Jan van der Putten voor het NOS Journaal. De omzet van levensmiddelenconcern Unilever is in het derde kwartaal teruggelopen met 6,5% naar 12,5 miljard euro. In de opkomende markten zoals Azië en Latijns-Amerika loopt de omzet terug doordat de economische tegenwind consumenten tegenhoudt om te kopen.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 En de Nederlandse wielrenner Theo Bos heeft de vijfde etappe in de ronde van Hainan gewonnen. Hij bleef Nederlander en teamgenoot Moreno Hofland voor. Het was al de vierde etappe zegen op rij van Theo Bos in die Chinese etappekoers. Hofland blijft leider in het algemeen klassement. En dat zijn de hoofdpunten. Weer naar Weerplaza.nl. Michiel Severin. Michiel, wat wordt dat uh, voor dag? Het wordt een schitterende dag, Marcel. We beginnen op dit moment met volop zonneschijn. Alleen in Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en hier en daar in het zuidoosten komen wat mistbanken voor. Enkele plekken onder de 200 meter. En dat betekent dan dat het verkeer er last van kan hebben. Maar de zon, ja, die schijnt volop, ook boven de mist. En die zorgt ervoor dat de mist rap gaat oplossen. Dus rond een uur of uh, half tien, tien uur verwacht ik dat dat overal weg is. En dan in de rest van het land dus volop zonneschijn. Een paar stapelwolkjes vanmiddag leveren geen buien op. En de wind neemt ook nog eens af, dus het is vanmiddag heerlijk weer. Hm. En de hoorlijk heerlijke temperaturen bij, van 15 graden in het noorden... tot 17 naar 18 graden in het zuiden. Ja, maar heb ik wel begrepen dat het dan voorbij is met de pret? Uh, het wisselt een beetje. Hè. Morgen is het inderdaad uh, totaal ander weer. Dan worden we wakker met veel bewolking. En daaruit gaat in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen vallen. Die regen houdt een groot deel van de dag aan. Maar smiddags wel weer 15 tot 18 graden. Kijken we naar de zaterdag, dan is het opnieuw een enkel buitje... en flinke zonnige periode. Ook weer hoge temperaturen. En dan zondag weer regen en maandag misschien storm. Dus uh, iedereen komt uit zijn trekken. Ja, <lacht> dat lijkt mij wel, Michiel Zevenin. Hartelijk dank. Hier is er voor hem vanochtend. Dennis Mooi, hoe is het op de weg? Uh, er staan nu 18 files van 50 kilometer bij elkaar opgeteld. Nou, het is minder druk boven de grote rivieren uh, vanwege de herfstvakantie daar. Uh, maar in, ten zuiden daarvan moet je rekening houden met mist. In het noorden van Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. De A9 richting Alkmaar, daar is een ongeluk gebeurd bij Batuverdorp. Er staat 6 kilometer, de rechterreishoek is dicht. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Zevenaar... nog 5 kilometer door een ongeluk, de weg is weer vrij. En in Groningen loopt het helemaal vast op de N7 richting Heerenveen. Tussen het knooppunt, knooppunt Euvelgunnen en Euroborg staat het vast over 2 kilometer. En pas na de spits gaat de weg daar weer open. De N57 vanuit Oudorp naar Rotterdam. Daar staat tussen Herdervoetsluis en Brille 4 kilometer. Dat is vanwege werkzaamheden. Dat knooppunt is gewoon heel vervelend, hè? Knooppunt deuven gunnen, ja. Knooppunt deuven gunnen, ja. Zullen we gewoon meer uitzenden? Blijf flusteren. Ford introduceert de supercomplete Mondeo Platinum. Met Alcantara-leder, touchscreen-navigatie, Xenon-verlichting en heel veel meer...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 Ga voor een aanbod op maat naar zonzoekdak.nl. Geniet alleen dit jaar nog van een upgrade en van 20% bijtelling tot 2019... op de BMW 320d Efficient Dynamics Edition Touring. Kijk op bmw.nl. Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten door over de zaak van huisarts Tromp uit Stuitje Horen die zelfmoord pleegde. Dat deed hij nadat hij op non-actief was gezet. En meerdere regels had overtreden bij het beëindigen van een leven van een terminale kankerpatiënt. Zo gaf hij bijvoorbeeld een te hoge dosering morfine en dormicum. Een co-assistent van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam... werkte bij de huisarts en zette vraagtekens bij zijn handelswijze. Marjan Heineman is lid van de raad van bestuur van het AMC. En met hem hebben we nu contact. Meneer Heineman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, door deze co-assistent is de zaak aan het rollen gekomen. Zij was bij de ingreep die de huisarts uitvoerde. Kunt u iets vertellen over haar rol? Uh, ja, dat kan ik zeker. Uh, de co-assistent heeft uh, samen met uh, de huisarts uh, de patiënt bezocht. En uh, daar kwam aan de orde dat er uh, iets moest gebeuren in de sfeer van pijnstilling... En ze zijn teruggegaan naar de praktijk en in de praktijk heeft de co eigenlijk een aantal dingen meegemaakt die zij eh, eigenlijk eh, heel erg eh, bedenkelijk vond. En dat eh, had betrekking op het feit dat ze een aantal spuiten moest vullen met eh, morfine en ook een ander medicament. En dat waren eh, ja, buitensporig hoge doseringen waarvan ze dacht dit is eh, eigenlijk niet goed... Um, ze heeft haar twijfels daarover uh, met de dokter besproken. En die reageerde daar nogal relativerend op. Uh, in de zin van, zo gaat dat bij mij in de praktijk. Dit is de gangbare benadering hier. En de co heeft zich gerealiseerd dat het echt niet volgens de regels was. En dat is voor haar een groot probleem geworden. En um, ze heeft dus vanuit het gegeven dat het niet volgens de regels ging. Gedacht dat het belangrijk was om dat ...enerzijds met de dokter te bespreken... ...maar anderzijds ook met haar begeleider in het AMC. Dat heeft ze gedaan. En uh, de begeleider heeft in het AMC uh, daar nog doorgepraat met haar. En toen bleek eigenlijk dat ook uh, er wel wat meer morfine klaar lag... ...mogelijk ook voor volgende patiënten. En de huisarts heeft uh, verteld tegen de co-assistent... ...dat ze eigenlijk geacht werd om over deze praktijk... ...niet met haar begeleider in het AMC te praten... Nee. En uh, dat bij elkaar opgeteld was eigenlijk voor ons reden om toch met in contact te treden, aanvankelijk uh, geanonimiseerd overigens... en daarna heeft de IGZ ons gesommeerd om aan te geven... om welke praktijk het ging en om welke huisarts. Oké, okay, en kan in dit geval bijvoorbeeld... Um, kan er geen sprake zijn geweest van uh, interpretatieverschil... van wat een noodsituatie is? Want wij begrijpen dat de terminale kankerpatiënt waarover het gaat... wel moeite had met ademhalen, bijvoorbeeld. Ik ik ben eigenlijk uh, niet in detail geïnformeerd over de conditie van de patiënt. Het is in elk geval zo dat uh, de situatie wel deze was... dat uh, de huisdokter met de co-assistent rustig naar de praktijk teruggegaan zijn... om uh, de medicijnen op te halen. Uh -huh. En uit het verslag van de co-assistent... en ook uh, uit de uh, gesprekken naar ik begreep heb met anderen... ging het in eerste instantie om pijnstilling. Okay. Ja, ik vraag dat, uh, meneer Heineman, omdat je natuurlijk um, situaties verschillend kunt interpreteren... En... En het verbaast mij een beetje dat u meteen naar de inspectie bent gestapt... naar aanleiding van wat u gehoord heeft en niet met de arts hebt overlegd. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat daar veel vragen bij gesteld worden. Maar er zijn echt wel een paar redenen waarom wij dachten... dat in deze situatie het overleg met uh, de huisarts in kwestie uh, niet uh, aan de orde was. De eerste reden was uh, de beschrijving van de situatie door de co-assistent... De tweede was dat er een suggestie was... dat er ook nog medicatie klaar lag voor volgende patiënten. Mm -hmm. En wat voor ons ook wel heel zwaar gewogen heeft... is dat de co-assistent de mededeling van de arts meekreeg... om vooral niet met haar begeleiders in het oh, ja. over te praten. Maar dan nog kun je zeggen... dan ga ik uh, wederhoor plegen bij de arts. Want het is één ja. bron, namelijk een co-assistent ja. die dit vertelt. Ja, dat klopt. Dat is, dat is ook zo. En ik moet ook zeggen dat dat in de context van deze hele casus... best een kwestie is. En... Uh, ik hoop eerlijk gezegd dat er ook een hele goede analyse van het hele verhaal gaat komen. En ik denk dat de IGZ daar een grote rol bij kan spelen. Mm. En dan moet ook natuurlijk de rol van het AMC boven water komen. En wij zullen, en dat heeft ook de uh, hoofd van de huisartsgeneeskunde Henk van Weer duidelijk gemaakt... wij zullen ons absoluut toetsbaar opstellen. En als we op dat punt tekortgeschoten zijn, dan moeten we daarvan leren. Maar wij denken dat deze situatie beslist zich niet leende voor um, de klassieke benadering namelijk hoor en wederhoor... omdat er um, ja, dingen geobserveerd waren die veel meer lekend gaan... in de richting van een justitieel traject dan een intercollegiale toetsing. Ja, maar nog even dan voor de duidelijkheid, meneer Heinemann. Want zou u in een vergelijkbaar geval uh, dan weer dezelfde stappen zetten nu? Of daar dan nu toch een aarzeling bij hebben? Nou, ik denk dat als ik kijk naar de ingrediënten waarmee uh, de huisartsbegeleider in het AMC geconfronteerd werd... dan uh, uh, heb ik niet de indruk dat wij uh, op dit moment met die ingrediënten iets anders zouden doen. Omdat we eigenlijk vanaf het eerste moment gedacht hebben, dit is echt niet goed. En hier hebben we te maken met iets wat zo normoverscheidend is, dat we uh, de IGZ moeten vragen. En dat is dus ook gebeurd, hè, voor de duidelijkheid. Aan de IGZ is de casus anoniem voorgelegd met mm -hmm. de vraag... Wat moeten we hier nu mee? En toen ja. heeft de IGZ gezegd, heeft gesommeerd... om duidelijk te maken om welke praktijk het ging. En die hebben onmiddellijk het Openbaar Ministerie ingeschakeld. En wij zijn in die zin ook bevestigd in ons beleid... dat zowel het OM in een gesprek met ons als de IGZ in een gesprek met ons... heeft aangegeven dat wij juist hebben gehandeld. Want dat dit de mogelijkheid voor hen bood... om relevant bewijsmateriaal te verzamelen. En het is echt... Uitermate tragisch dat het gelopen is zoals het gelopen is. En daar vinden wij ook heel erg naar. Um, maar dat laat onverlet dat we uh, denken dat als een co-assistent... vanuit haar eigen professionele verantwoordelijkheid dit bij ons aankaart. En dan deze feiten op tafel legt. Ja, dat wij, ja dan moeten we te raden Dan moeten we handelen. En, dat, en we zijn ook niet over één nacht ijs gegaan. De nee, dat geloven de we De geleider heeft met een senior staflid hoogleraar medische ethiek overlegd. Ze hebben gewogen... En uiteindelijk besloten dat anoniem melden bij de IGZ in deze situatie het beste was? Het ja, blijkt ook uit onze reconstructie, gemaakt door uh, redacteur Rinke van der Brink. Te vinden trouwens op nos.nl dat de arts uh, regels overtreden heeft. Um, en wij hebben gesproken met meerdere bronnen. Moet er volgens u iets veranderen aan de manier waarop huisartsen nu patiënten helpen die willen sterven? Of is dit een incident, denkt u? Wat is uw inschatting? Nou, dat is... Natuurlijk heel vervelend van deze casus dat er ontzettend veel emotie ontstaat. En dat is ook zeer invoelbaar. Als ik huisarts was zou ik ook denken, goh, waar ben ik aan toe als ik dit allemaal lees? En ik denk dus dat wij allemaal en de huisartsengroep als eerste enorm gebaat zullen zijn bij het uh, transparant maken van het hele verhaal met alle facts en figures. Mm -hmm. Want dan kan je op basis daarvan je oordeel, maken. En uh, ik begrijp heel goed dat huisartsen nu zeggen, ja, waar zijn we aan toe? We voelen ons onveilig. Uh, dit roept emoties op. Ja. En uh, ja, ik vind echt dat daar een rol is voor de IGZ. Die moeten ja. zo snel mogelijk transparant zijn over de achtergrond voor hun besluit om de praktijk te sluiten. Ja, maar meneer Heinemann, als ik u ja. even, even mag onderbreken, want ja. uh, bij onze redacteur, uh, Rinke van der Brink, zijn ook veel reacties binnengekomen. Ja. Negatieve reacties van huisartsen. Ja. En die niet bang dat door deze stap die huisartsen toch nog meer achter gesloten deuren Gaan uh, handelen in dit soort gevallen. Nou, dat dat zou we daar echt, geheimzinnig over gaan doen? Ja, dat zou echt een hele dramatische ontwikkeling zijn. We hebben in Nederland een voortreffelijk systeem van regelgeving rond zorg rond, rond het levenseinde. En uh, dat, dat moeten we koesteren. Ik denk dat uh, u ook in het recente verleden in het nieuws hebt gezien dat het Nederlandse systeem ook Uniek is in de wereld en ook door zijn ja, integere benadering uh, uh, te koesteren valt. Ja. En het zou dus dood en doodzonde zijn wanneer dit leidt tot uh, het verplaatsen van uh, begeleiding rond het levenseinde in achterkamertjes. Dat is nou echt niet zoals we dat in Nederland ja. willen. Dus dat mag ook niet de consequentie zijn van deze casus. Maasjan Heineman, lid van de Raad van Bestuur van het AMC. Hartelijk dank dat u ons even het woord wilde staan. Oké, okay, dank u wel. Goedemorgen. Dag. Dag, Dit is tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. Het is kwart voor negen. Weet u nog die dag dat het de hele dag regende? Zo'n twee weken geleden was dat. Boeren vreesden meteen al voor hun oogst. Het is nu pas droog genoeg om de akkers, op de akkers... om te kijken hoe grote schade is aan de aardappelen. En dat is niet best, zo constateerde Wilbert Koik van Franse Landbouw. Zo erg heb ik het nog niet meegemaakt, nee. Wilbert Kooik, even van de rooimachine af. af. Om te kijken hoe ze er nou uitzien.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 We zijn de buurman en dat doen we samen met de samen mee aardappeloogsten. U heeft weer even een kaan vol, zie ik. Ja, dat klopt. Ik hoor ook dat er boeren zijn die nu nog steeds niet kunnen oogsten hier. Dat klopt, ja. ja. Die kent u ook? die ben er ook in de buurt bij ons thuis, dat klopt. Hoe kom je dat als boer weer te boven? Ja, dat is hopen dat het volgend jaar weer een beter jaar wordt. En dat je dan iets met plannen hebt met een betere prijs. Hoe lang moet u nog voor deze oogst? Ik denk dat we vanavond tot nu of elf doorgaan. En morgen? Alle zeven weer beren in het land. Nou, petje af. Succes. Alles zeven pas. Jongen, verslaggever Nick Wouters. Op het land. Consumenten zullen weinig merken van de mislukte oogst. Omdat in andere delen van Nederland... de gevolgen van de regen veel minder groot waren. Een verwachting is dat de aardappelen in de winkel... voorlopig niet veel duurder worden. Verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi. Hoe staat het bij dat knooppunt? Euvelgunnen. Ja, ja, dat knooppunt bedoelen. Ja, precies. Nou, dat is, daar is de, de N7, want daar hebben we het namelijk over in Groningen. In de richting van Heerenveen nog steeds afgesloten tot aan de afrit voor de Euroborg. Er is een ongeluk gebeurd en het blijft in ieder geval nog de hele spits afgesloten. Een uurtje nog schat Rijkswaterstaat. En uh, dat betekent dat het vaststaat op de N7 of de A7 ook vanuit, uh, vanuit Westerbroek richting Groningen. Het staat voor dat knooppunt Euvelgunnen nu twee kilometer file. In Noord-Brabant Noord komt er nog plaatselijk dichte mist voor. En eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij Zevenaar staat nog 5 kilometer file. Maar hier is de weg weer vrij. Dank je, Dennis. Goed bezig. Hoi. 12 minuten voor 9. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Alleen al deze maand verdronken ruim 400 migranten op weg naar Europa. De Middellandse Zee wordt een kerkhof, luidt de noodkreet vanuit Zuid-Europa, waar veel migranten aanspoelen. Het zuiden weer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 de fractie uh, Europarlementariërs van de PvdA en de SP. Brabant wil niet zomaar meer enorme landbouwbedrijven. Megastallen bijvoorbeeld. Ja, wat moeten de landbouwers daar nou mee? Hebben protestbrieven gestuurd aan de provincie 550 om precies te zijn? Myno Remmers in Westerbeek. Zijn ze daar bij de provincie mee van onder de indruk? Ja, ik, zal ik eens even vragen aan Veer de Slegers. staatslid staat lid voor de SP. Heeft de ruimtelijke ordening in de portefeuille komt net het erf bij boer Jos van Straat opgereden. Ja, klopt. Onder de indruk van de 550 bezwaarschriften... die richting provinciehuis komen? Ja, best wel, maar ik had het ook wel verwacht en ik begrijp het ook wel. Ja. Ja, ik, het, is, het is Ik snap de boeren heel erg goed. Aan de andere kant moet de politiek ook um, nu eindelijk een keer luisteren... naar de rest van de maatschappij. En het is aan ons, van de Brabantse politiek... om alle belangen met elkaar in evenwicht te brengen. En dat is een heilends karwei. Maar ik snap de boeren en ik snap die bezwaarschriften echt. Ja, het is nog uitgelekt, hè? want jullie kregen het... Eh, tenminste de fractievoorzitters kregen het op 20 september... tijdens de vergadering te horen van wacht even. Er is iets in voorbereiding, maar we gaan het, nog, we gaan het pas op het allerlaatste moment... s'avonds laat in stemming brengen, want anders komen er nog allerlei boeren... die snel nog een bouwaanvraag indienen. En dat is toch nog gebeurd, hè? Ja, de praktijk leert dat dat, dat, dat gebeurt. Dus wij probeerden dat uh, ja, zo lang mogelijk onder de pet te houden op die dag. En dat is mislukt. Ja. En daar loopt nu een onderzoek naar. Ja, de commissaris van de Koningin heeft zelfs uh, uh, aangifte gedaan. Jos Verstraat, dat moet nog niet, hè? Die staat hier. Hallo. Een ferme handdruk, dat dan wel. Ja, ja, Natuurlijk. Ja, u hoort het Veerles uh, uh, uh, zeggen, hè? Ja, ik denk dat het een illusie is om te denken dat je in de provincie... of in Den Haag of waar dan ook... Uh, de problemen op kunt lossen in de landbouw. Dat zal veel meer op lokaal niveau moeten gebeuren... in je eigen omgeving met je naaste buren. Ja. Ben ik van overtuigd tenminste. Ja, want u zegt eigenlijk van ja, we moeten wel met z'n allen met die, bouw, met die boerenbedrijven blijven doorontwikkelen. Dus het heeft geen zin om een stop af te kondigen en hele strenge maatregelen waardoor we vast komen te zitten met z'n allen. En dat levert op lokaal niveau sowieso al niks op. En, en, en, en je werkt sanering alleen maar weer in de hand. Je bent Nog eigenlijk... minder boeren. Ja, je versnelt de, de, de sanering. Is dat niet eigenlijk ook de bedoeling? Nou, wij zijn er niet op uit om naar minder boeren te gaan of zo. Nee, zeker niet. Ik denk wel dat er uiteindelijk wat minder beesten moeten komen in Brabant. Maar de boeren hebben een punt, zij moeten wel kunnen overleven. En ik wil als, als politicus en ook als moeder en als consument graag... primaire voedselproductie in de buurt. En daar zorgen zij voor. Dus we moeten nou met z'n allen de boeren en de politiek en de burgers... en inderdaad op lokaal niveau, maar ook rijksniveau en Brussel samen nadenken. Hoe gaan we nou ervoor zorgen dat die boeren dicht bij ons, voeten kunnen blijven verbouwen... zonder dat de burger daar verder last van heeft. Want is dat ook met name door al die... We hebben veel dierenziekten gehad. We hebben de q koorts gehad. Hè, dat is eigenlijk het laatste debakel... Waar, we, waar ook de boeren mee te maken hebben gehad. Ja. Is, de, is het mede ook onder die druk dat dit allemaal tot stand komt. Ja, precies. We hebben de q in Brabant gehad. Hè. Dat, dat uh, ettert eigenlijk nog voort. Uh, er zijn allerlei andere dierziekteepidemieën geweest. Uh, plus er is heel veel stankoverlasten En een veel accumulatie, uh, verzameling van te veel vee op één plek. En mensen hebben daar last van, zijn daar bezorgd over. Dat is een groot burgerinitiatief geweest in Brabant. Daar moeten wij naar luisteren. Tegelijkertijd hebben de boeren ook een punt. Nou, dus wij moeten zorgen dat dat bij elkaar komt. In ieder geval heeft Veerle heel snel de auto midden op het erf neergezet. Ze gaat hem nu even aan de kant zetten, anders kan er geen trekker meer langs. En de boer, die moet wel voort kunnen natuurlijk. Hè. Zo is dat, ondanks de bestrijdige belangen. Myno Rimmers vanuit Brabant, hoort u straks nog een keer. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Het Amerikaanse tijdschrift GQ heeft een voormalig drone-operator gesproken. Op zijn 21 e schoot de Amerikaan Brandon Bryant voor het eerst mensen dood vanuit een donkere ruimte op een luchtmachtbasis aan de rand van Las Vegas stuurde hij een raket naar zijn doelwit. Aan de andere kant van de wereld, op het Afghaanse platteland. Bryant was tot 2011 degene die de camera's en de richtlezer... van de onbemande machines bestuurde. Zijn taskforce doodde in totaal ruim 1600 vijanden. Zo vermeld een certificaat dat hij bij zijn afscheid kreeg overhandigd. Het getal maakt me kotsmisselijk, zegt de Amerikaan. De Amerikaanse inzet van drones is omstreden. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International, Human Rights Watch... je hoorde ze in onze uitzending gisterochtend... stelde dat bij de aanvallen veel burgerdoden vallen... en dat waarschijnlijk het internationaal recht en het oorlogsrecht wordt geschonden. Staan. De Belastingdienst heeft brieven verstuurd aan ruim 14.000 ondernemers... die al voor 2007 zijn gestorven, meldt de Telegraaf. In de brief staat de gebruikersnaam waarmee de ondernemers aangifte kunnen doen... en dat ze binnen enkele dagen een tweede keer post zullen ontvangen. Oh, dat is ook fijn, met een wachtwoord. Een woordvoerster van de Fiscus geeft aan het versturen van de brieven te betreuren. De erfgenamen krijgen een excuusbrief, dat is een derde brief. Het is nog niet bekend waar het precies is misgegaan. Gisteren meldde de politie in Maastricht, ook bij ongezonden... Uitzending dat er een meisje van 16 jaar mogelijk ontvoerd zou zijn. Nu is daar twijfel over ontstaan, schrijft de regionale omroep L1. Een getuige meldde dinsdag bij de politie dat een meisje van ongeveer 16 in een zwart busje werd getrokken dat er nog geen aangifte is gedaan, is er eigenlijk geen sprake van een misdrijf. Nee, zoals wij al aangaven bij de politie gisterochtend... wordt er rekening gehouden met meer scenario's. Zo kan er sprake zijn van het feit dat bijvoorbeeld een tienerdochter... door gezinsleden tot de orde is geroepen. Maar er binnen twee dagen geen aangifte is gedaan van vermissing... beraadt de politie zich op verder onderzoek. Gelderlander draagt als dat ook zijn steentje bij aan de discussie over Zwarte Piet. Pieter debat zorgt voor twijfel bij aanschaf inpakpapier. Is de kop op de website. Ja, we me voor het eerst wat ongemakkelijk bij de inkoop van Sinterklaaspapier... ...twitterde Rini Polman van de gelijknamige boekhandel in Bemmel. Ging maandag rollen in inpakpapier kopen en zag ineens al die zwarte pietjes. Nee. En op Facebook is er naast de, naast de petitie ook een ander initiatief nu ontstaan. Witte Kerst is racisme. Ieder <lacht> jaar worden er weer mensen gekwest, gekwetst door de traditie die Witte Kerst heet, staat er te lezen. Jij hebt hem voor je? Ja, ik heb hem hier. Uh, uh, is uitermate grappig. Moet alles een witte buitenkant hebben, bijvoorbeeld... Eet je kerstel dit jaar zonder poedersuiker. Misschien maanzaad, een idee? Ja, Doe nou met sneeuwballen? Ook zoiets. Hoeveel wegen honderdduizend kleurige sneeuwvlokjes? Je moet echt even gaan kijken. Op uh, Witte Kerst is racisme. Op Facebook. Vanaf 1 januari mogen Roemenen en ook Bulgaren... zonder werkvergunning in Nederland aan de slag. Ik denk...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 Interpolers. Glashelder. Account View Bedrijfsoftware huren? Kijk op visma-software.nl/slash huur.